11 uur jobboot met het NOS-journaal. De FNV en werkgeversorganisatie VNO-NCW... zien niets in aanpassing van het sociaal akkoord. Vanochtend zet de VVD-fractievoorzitter Zijlstra de deur op een kier. Hij sluit aanpassing van het akkoord niet uit... als dat nodig is om de steun van de oppositie te krijgen voor hervormingen. De FNV zegt in een reactie dat het akkoord staat en daarmee punt uit. De vakcentrale voegt eraan toe dat nu de Kamer aan zet is... VNO-NCW noemt de uitspraak van Zijlstra onverstandig. Een woordvoerder van de werkgevers noemt de chaos al groot genoeg. In Amsterdam wordt vandaag gedemonstreerd tegen de bezuinigingen van het kabinet. Veertig politieke partijen en maatschappelijke organisaties doen er aan mee. Waaronder GroenLinks, de SP en de Amsterdamse afdelingen van de FNV. De demonstranten hekelen de bezuinigingen op zaken als zorg en kinderopvang en vinden het slecht dat de huren stijgen en de lonen en uitkeringen onder vuur liggen. De demonstratie in Amsterdam begint om 1 uur. Ook de PVV demonstreert vandaag tegen de bezuinigingsplannen van het kabinet. Die partij gaat in Den Haag de straat op. Verzekeraars zullen voortaan niet meer zomaar uitkeren na brandschade bij een bedrijf. Vanaf 1 januari zullen ze bedrijven zelf verantwoordelijk stellen als de veiligheidsvoorschriften zijn overtreden of als er sprake is van nalatigheid. Verzekeraars hebben onderling al jaren de afspraak af te zien van hun recht om schade te verhalen op particulieren en op bedrijven. Voor particulieren blijft dat zo en wordt bij brand gewoon uitgekeerd. Voor bedrijven gelden voortaan strengere regels.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 In Zandvoort is een strandpaviljoen verwoest door brand. Het vuur in de beachclub Far Out ontstond kort na middernacht. Er zijn geen gewonden. De brand is waarschijnlijk op het terras ontstaan... en daarna overgeslagen naar het gebouw. Het weer overwegend bewolkt, maar ook af en toe zon. Het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal. ABB Verkeersinformatie. Nogal wat files door wegwerkzaamheden. Op de A4 Den Haag Amsterdam. Tussen het Rinkverd Aquaduct en Hoofddorp 2 kilometer. Daar zijn minder rijstroken open. Ook op de A6 wordt gewerkt. Van Emmeloord naar Wij Bij Knoop het Jouren 3 kilometer. Op de A20 Gouda Hoek van Holland. spijt Kleinpolderplein 2 kilometer. Vanwege werkzaamheden. En Op de A58 Tilburg Eindhoven is een ongeluk gebeurd. Tussen Oorschot en Best 2 kilometer. De rechte rijstrook is daar dicht. Geen treinverkeer tussen Leeuwarden en Groningen. Dat heeft te maken met een A.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 Tros, Kamerbreed. Presentatie, Kees Boonman en Margriet Romans. Goedemorgen. Goedemorgen. Een bijzondere prinsjesdag was het deze week. En niet alleen omdat de koning voor het eerste troonrede voorlas. Bijzonder omdat het kabinet een begroting presenteerde met de mededeling. Het kan ook anders. Kortom twijfel over de plannen bij de bedenkers zelf. Over de gevolgen van de plannen en de gevolgen van de twijfel... hebben we aan tafel twee wethouders. André van Es van GroenLinks zit in het college van Amsterdam. Goedemorgen. Goedemorgen. En Staf de Pla, pvda van de A-wethouder in Eindhoven. Goedemorgen. Goedemorgen. U zat in eerdere tijden samen met Jeroen Dijsselbloem en Diederik Samsom... in de Tweede Kamer. U noemde zich toen gedrieende rode ingenieurs. Kijken wat daarvan over is gebleven vanmorgen. Hoezo? Ja. Okay. <laughs> ik heb daar goede herinneringen aan. En die wil ik me niet zomaar laten afnemen. Okay. En over het heikele punt van Defensie en de JSF... natuurlijk is Defensiespecialist Rob de Wijk hier. Goedemorgen. Goedemorgen. Fijn om een uh, echte specialist ook <laughs> bij ons aan tafel te hebben. En luisteraars kunnen ons natuurlijk zien op Troskamerbreed en op Politiek 24. Ja, de kranten van de zaterdag. Nou, we kunnen het wel een uh, tsunami aan politieke uh, interviews noemen in uh, alle kranten. De Volkskrant, uh, het grote interview met Dijsselbloem. Ik ben niet het meest opgewonden type van de PvdA. Nou, dat is misschien ook wel handig dat hij dat niet is. Uh, uh, oh nee, kijk, uh, dit was uh, NRC trouwens wat ik net uh, voorlas. De Volkskrant, ook ik wist, dat gaat een keer knallen. Je, ook Jeroen Dijsselbloem. Um, in uh, het AD een interview met de premier en ook in het parool trouwens. Zo'n crisis heeft geen premier meegemaakt. En de Telegraaf, reuze foto van uh, Halbe Zeilstra, de fractievoorzitter van de VVD. En daar is de kop met een citaat. Onzekerheid maakt chagrijnig. Nou, zo vlak voor de algemene politieke uh, beschouwingen die volgende week zijn... Uh, zulke grote interviews met deze belangrijke politieke kopstukken. Nou, de kop zegt het al, onzekerheid maakt zich gereinig. Onzekerheid bij al die mensen maakt blijkbaar ook de noodzaak... zo uh, al die interviews te geven, mevrouw Van S Ja, die indruk wekt het sterk. Uh, ik uh, ontmoet natuurlijk heel veel mensen... Uh, vooral in de stad Amsterdam, die werkloos worden... Die dreigen, hè, voor, voor wie werkloosheid werkloos, dreigt. En daar zie je dat, dat ze heel onzeker worden. Maar je hebt altijd nog de illusie dat de mensen die nu in het kabinet zitten... dat die toch wel een grijntje zekerheid hebben. En wij zien allemaal dat dat niet zo is. Dus er ja. is een soort van... Als, als Rutte zegt, zo'n crisis heeft nog geen premier meegemaakt... dan is het ook een beetje, zo'n onzekerheid... hebben wij nog nooit meegemaakt van de kant van een kabinet. Ja, is dat, het is wel een sturende vraag, maar is dit een, een kenmerk van... Uh, Paniek. Oeps, ik, dat, vind ik, dat vind ik mooi. Paniek zou ik nog niet willen zeggen, maar wel Oeh. grote onzekerheid. Nou, Gewoon Gro eigenlijk het niet weten. Dus een keuze maken en het volgende moment niet weten... of je daar nou heel hard voor moet gaan staan... of dat toch weer anders ja, moet gaan. We vragen het u natuurlijk ook vanuit uw eigen parlementaire ervaring. U heeft ook in de Tweede Kamer gezeten. Ja, als, de, als dit uh, zo de sfeer is van ongekend en nog niet eerder gezien... Is dat inderdaad iets, uh, was dat zo in uw tijd... Nee op, die, nee, op die manier hebben we dat ook nog nooit gezien. Um, maar misschien is het ook wel zo... dit kabinet heeft zich natuurlijk voorgenomen om te blijven zitten. Ik denk ook dat dat de enige mogelijkheid is. Dat um, hebben ze nog niet met iedereen overlegd waarschijnlijk. Nee, nee, wellicht niet. Maar ze hebben wel. Dat, voor, dat is het enige voornemen wat ze uitstralen, vind ja. ik. Inhoudelijk verder niks uh, degelijks. Dan even naar de inhoud van het interview. Uh, uh, Zelstra zegt daarin dat het sociaal akkoord niet heilig is. Daar is over te onderhandelen. Uh, eerst maar eens even een reactie van iemand anders daarop. Dat is Jaap Smit, voorzitter van het uh, CNV. Goedemorgen, meneer Smit. Goedemorgen. Wat, wat dacht u toen u het interview met Zijlstra zag in de Telegraaf vanmorgen? Nou, ik geef hem gelijk dat het woord heilig uh, zou ik niet willen gebruiken voor een akkoord. Dat, uh, daar is het woord te groot voor. Maar dat zeg ik ook een beetje vanuit mijn achtergrond. Maar ja, Als dit, dominee, zegt u, nou, u dat nou, dan? Dat is al heel lang geleden. Maar ja. in ieder geval, daarmee geef ik aan van, nee, geen enkel akkoord is heilig. In die zin van Hoorst, daar mag nooit meer over gesproken worden. Maar je moet je natuurlijk wel realiseren dat dit een akkoord is dat na zorgvuldig onderhandelen eruit gekomen is met de bedoeling om uh, uh, moeilijke maatregelen uh, te treffen... en daar breed draagvlak voor te hebben. Dus ik vind het niet uh, verstandig om daar voortdurend weer aan te gaan lopen... rotzooien en uh, zeggen van, hey, hoor eens, uh, we gaan het weer anders doen. Maar ja, tegelijkertijd hebben we ook zeg maar, een breed draagvlak nodig... om in deze moeilijke tijd uh, tot oplossingen te komen. Mm -hmm. Maar goed, ik sta voor het akkoord. En, wat, en dit... wat u betreft blijft het zo? Nou ja, kijk, de politiek maakt uiteindelijk de dienst uit hier in Nederland... in zoverre dat zij nemen de besluiten... En wij hebben dit akkoord niet voor niks gesloten. En uh, daar staan we achter. En daar, daar staat een aantal zaken in waarmee wij, wij menen... om een aantal moeilijke maatregelen deze tijd te treffen. Dus ik zou er gewoon zuinig op zijn. Ja, maar en, en stel nou dat er inderdaad in het politieke overleg... toch steentjes uit dat sociaal akkoord uh, weggehaald worden. Ja. Donner dan wat u betreft de hele boel in elkaar? Of? Nou ja, dan is het akkoord inderdaad van tafel. Dan, dan ontstaat er een nieuwe situatie. Dan moeten we kijken wat we, wat we met elkaar moeten doen. Maar nogmaals, ik zou voordat ik dat doe zou ik er gewoon uh, voorzichtig mee zijn, want uh, uh, nou ja, uh, hier hebben we maanden aan gewerkt en er staan een aantal dingen in die, uh, die van groot belang zijn. Maar nogmaals, niets zo heilig in deze tijd, in die zin dat uh, uh, rigiditeit en starheid... daar kopen we niks voor in deze tijd. Dus, maar ja, je moet je realiseren dat als je hieraan gaat uh, lopen en uh, gaat lopen shoppen, dat dan uh, ja, dat huis in elkaar kan storten. En uh, dan, dan zijn we weer terug bij af. Ja, VNO-NCW gaf ook een reactie vanmorgen. Die zei, laat het nou even zo, er is al chaos genoeg. Nou, dat is, dat is eigenlijk mijn stelling ook. Het is, dit, laat ik zeggen, uh, ik heb het uh, vorige week ook ergens anders beweerd. Van, hoor, dit land heeft uiteindelijk ook gewoon stabiliteit en rust nodig. En als we elke keer, als wij een, een, een, een moeilijk uh, onderhandeld akkoord... weer uh, een week later uh, gaan lopen lospeuteren en uit elkaar gaan rafelen... ja, dan uh, raken mensen ook het spoorbeester. Ja. Is de uitspraak van Zijlstra wat u betreft een bom onder het sociaal akkoord? Ja, dat vind ik allemaal van die ontzettende grote woorden. Daar hou ik niet zo van dat we voortdurend in loopgraten gaan duiken en bommen gaan leggen. Wij moeten met elkaar in deze moeilijke tijd op een verstandige manier een aantal ingewikkelde vraagstukken oplossen. Daar is het sociaal akkoord een bijdrage in. En nogmaals, ik, ik blijf zeggen, van als je eraan gaat lopen peuteren, dan, ja, wat heeft het dan voor zin om met elkaar akkoorden te blijven sluiten? En bovendien, de, de, de, de discussies die over het akkoord gaan, gaan met name over dat naar voren halen van het wijziging en de WW. Mm -hmm. Ja, dat is een soort symboolpolitiek geworden, omdat het levert namelijk financieel bijna niks op. En in deze tijd uh, zou ik zeggen, laat het nou even zo, want uh, als die werkloosheid hopelijk straks weer aantrekt, dan is het ook makkelijker te verkroppen om deze veranderingen toe te passen. Nu, uh, sorry, ...zorgen er alleen maar voor dat mensen zonder perspectief op de arbeidsmarkt... ...binnen een jaar bij ons zitten. Dat is nou precies de reden waarom wij die moeilijke maatregelen, die gevoelig liggen... Uh, hebben voorgesteld om die in 2016 te laten ingaan. Ik zou ja. zeggen, laat dat nou even. Oké, okay, dank u wel voor uw ja. reactie vanmorgen. Jaap Zo. Smit van CNV. Ja, Staf de Pla. We, hebben het, uh, we zitten hier aan tafel met André van S. en uh, Staf de Pla bij de wethouder in uh, respectievelijk uh, Amsterdam en Eindhoven en defensiespecialist Rob De Wijk. En uh, we nemen de actualiteit door aan de hand van de kranten. En nu even een uh, verse reactie uh, over een opmerking van Halbe Zeilstra in de telegraaf uh, van uh, de eerste man. Van het CNV, namelijk dat het Sociaal Akkoord niet heilig is. Dat felbevochte Sociaal Akkoord. Meneer de Pla, ook andere kwesties worden door Halbe Zijlstra genoemd, namelijk sowieso de opstelling van de Partij van de Arbeid. Straks gaan we nog praten over die ESF, zeker ook met de defensiespecialist. Maar daar, ik citeer Zijlstra even: de, de psychologie. Uh, in, in de politiek en vooral ook bij de achterban. Bij de VVD zeggen we, zegt uh, Zijlstra... laten we de brug maar overgaan en dan is het klaar. Hè? Want voor de VVD zijn er ook veel lastige onderwerpen. Maar bij de PvdA blijven ze op die brug heen en weer rennen. Hoe taxeer je dat? Die Partij van de Arbeid is niet duidelijk en heeft blijkbaar... ik stuur het maar een beetje, de vraag en interpreteer zijn woorden... Eh, zoveel moeite met al die beslissingen die zo pijnlijk zijn... maar moeilijk te verkopen... Dat blijkt te kloppen. Maar ik met meest, maar Misschien is dat niet helemaal de antwoord op de vraag die u stelt. Maar ja, ik misschien meest, wel hoe het loopt. Waar ik meest het meeste druk over maak, is dat. Uh, we, als, je, als je het interview van Dijsselbloem leest. Dan, als je dat inhoudelijk leest, dan denk je van nou. Dijsselbloem de helft, in, de, in de andere in de he? Het houdt namelijk nog consistent hetzelfde verhaal. En dat is in deze tijd. Ja, dat prettig Dat we iemand ja. hebben die dat volhoudt. En eigenlijk als je bekijkt, die wil een bepaalde kant op. En die legt de vinger op een paar uh, zere plekken van hoe wij er Nederland voorstaan. En eigenlijk als je al die zes mannen die we afgelopen dinsdagavond, en daar heb ik het meest aan zitten ergeren. Uh, elkaar gaat bestoken over die miljoennota, die zes fractien. Dat is Ja, want Ik, had, ik ben, ben tien jaar in de Tweede Kamer gezeten ja. en ik, ik, ik weiger om daar negatief over te doen. Maar afgelopen dinsdag was ik ook klaar. Ik had echt zoiets van, we zijn een grote problemen in dit land. We weten ongeveer allemaal welke kant we op willen. En we nou niet willen, maar moeten. Ja, maar, en dan zijn we die zes mensen zijn niet in staat nee, okay. om elkaar de brug over ja, te gaan. Nee, maar oké, okay, met die zes mensen die daar zaten, dat waren Kamerleden. We hebben het nu over de regering die met Prinsjesdag het beleid uitzet. Ja. Althans dat, zo was het afgesproken en ooit zo bedoeld met Prinsjesdag. Wat hier de VVD-fractieleider zegt, is dat die Partij van de Arbeid... ten aanzien van bepaalde beslissingen, de JSF in het bijzonder... maar op die brug geen en weer loopt en niet weet ja nee ja nee ja nee wat ik bij de Partij van Arbeid vind passen en daar word ik zelf als bestuurder soms ook wel eens moe van. Dat is, dat is dit. We, wat zei je? Dat is dit. Nou ja, eigenlijk dat als ze iets binnen hebben gehaald, een mooi bereikt, dan ja? zijn wij zo serieus met de toekomst van het land dat we denken van, nou, dat is binnen. Maar ja, dit voorstel wat hier ligt, dat is eigenlijk nog niet helemaal precies wat wij willen. Dus dat moet beter. Dat merk ik in de, in, de, in de gemeenteraad in Eindhoven ook wel eens. Daar is de Partij van Arbeid zitten ook in de coalitie, dat is de grootste partij. Maar het wordt altijd grappig gedaan dat de dualisme dat de Partij van Arbeid in Eindhoven ja. de meest kritische partij is op, op het college. Daarmee zegt u eigenlijk dat het Klopt wat Zelstra zegt. De Partij van de Arbeid blijft twijfelen. Nee, die blijft twijfelen. blijft altijd... Uh, kijk, zeuren. Nee, je, je kan het op verschillende manieren duidelijk. Geeft er eens een dus, woord te gaan. Nou kijk, als, ik, uh, als jij vroeger van school thuis kwam en ja. je had een zes... dan was je blij, want dan had je het gehaald. Ik zeker, en als ja. De partij, precies. Als, als je bij de Partij van de Arbeid... dan kom je, je komt met een zes of zelfs een zeven thuis. Dat is nooit goed. Het is nog geen negen. Nou, nee. en dat, gevoel, nou dat is toch zeuren, hè? Nou ja, sommige ouders doen dat omdat een bepaalde ambitie... dat je het met het kind nog beter zou kunnen. Er zijn en... mensen die gewoon doodmoe van die partij worden. Je zit in een kabinet, je weet dat je moet inleveren. Je bent niet de baas, want je hebt niet de meerderheid... Later toch eens Maar zo. laten we dan ook even we, we zien. Dat, wat, dat vond ik het mooie van vorig jaar. Waarom ik uh, zeer enthousiast was. Uh, en waarom heel veel kiezers in Nederland toen uh, voor de partij. Dat was vorig jaar, dat is heel ja. lang geleden. En, maar, vorig en, maar, jaar. Ik wil graag. Ik bedoel, wij in de lokale politiek zijn iets minder volatiel. dan in de landelijke politiek. Ja, het leuk. prettige was toen dat er juist gekozen was door het kabinet. Wat nu zo onder vuur ligt. Van beste mensen, laten we nou eens een keer. We zijn heel verschillend op onderwerpen. En laten we nou eens uh, weten dat we die kant op moeten. We kunnen ons niet weer permitteren om allerlei dingen uit te stellen. Laten we, uh, zeg maar. Uh, over elkaar verschillen heen. Spreken. Laten we allemaal dingen gewoon inleveren. Uitruilen. En, uitruilen. Is het, het en nu blijkt dat toch moeilijker te zijn voor heel veel mensen. Ja. En, en dat Leenig. vind ik ja, niet zo. Ja, ik vind dat niet altijd even handig. Maar, maar, je moet dat, ook, ja, maar niet dan toch nog heel even tot slot over. Want, want dan zit je samen in een coalitie, VVD en Partij ja. van de Arbeid. En dan weet je van elkaar dat het allemaal lastig is en dat het moeilijk is. En dan zegt zo'n fractieleider: zoiets over de coalitie,vriend. Is dat nou fijn om te lezen? Nee, maar god, ja, ja, ik vind het niet zo erg. Ik bedoel, kijk, het is toch, euh, wat mij opvalt, maar dat ligt breder in de, in de politiek, is dat... Iedereen die tegenwoordig Kamerlid is vaak denkt... Van dat, ik, dat het een meningenfabriek is... in plaats van dat het een verantwoordelijke functie is. Als je van een meningenfabriek bent... moet je journalist of wetenschapper worden. En, uh, dus ik vind het al degelijk een belangrijk punt... dat mensen in de politiek er moeten bedenken... van natuurlijk uh, is mijn individuele mening van belang... maar je bent op een gegeven moment ook verantwoordelijk... om er samen uit te komen. Ja, en dat ja. is wat ik een beetje mis. Ja, je je maar, kijkt me glazig aan, alsof ja. wat is het van wollige taal? Nou ja, inderdaad. Het is fijn Gelukkig dat het, hebben we nog dat u, u het zelf zegt. Maar uh, ja, meningenfabriek... je mag toch ook verwachten dat politici... Die een mening hebben. Toch? Ja, maar, ja nee, maar ze moeten zelfs een mening nou. hebben. Maar het is een verschil. Het is een meningenfabriek dat het niet toe doet. Wat, je hebt ook een verantwoordelijkheid ja, ja. om beslissingen te nemen. En een meningenfabriek wil zeggen dat je alleen maar. ...iets kan vinden, ik twitter het... ...en de dag erop kan ik weer van een andere mening ingeruild worden. En dat is wat, me, wat, wat ik bedoel met de meningsfabriek. Het, het zou helemaal helemaal als Kamerleden geen opvattingen meer hebben. Maar het gaat ook om dat je iets realiseert. Oké, okay, daar komen Rob, we verder op in deze uh, uitzending nog op terug. Rob de Wijk nog even. Uh, wat is het beeld wat u krijgt als u dat bombardement aan uh, interviews... Uh, over de politiek van politici ziet? Ik heb ongelooflijk veel moeite om ons nog te lezen. Uh, dat had ik ook met het Prinsjesdag uh, debat. Ik moet eerlijk zeggen, toen ik de woorden eerlijk verhalen hoorde, heb ik de televisie uitgelegd. Wat was er op het andere net? Ik heb geen idee. Ik ben gewoon achter mijn computer gaan zitten werken. Maar je bent en, er klaar mee. Uh, ik, heb, ik ben daar dus omdat... echt klaar mee. Nou, omdat uh, er zit geen richting in. Stel, als de paar die zeggen we weten welke kant we op willen, dan is de vraag: wie is we? Is dat alleen uw partij of is dat Nederland? Nou, Nederland weet absoluut niet welke kansen op willen. Er is geen strategie. Dat is heel erg noodzakelijk. Ik hoor uh, premier Rutte in de Rode Hoed uh, zeggen van... Uh, ik heb geen behoefte aan blauwdruk en visie. Dat heb je nu juist wel nodig. Wil je mensen 6 miljard euro door de strot duwen... dan zul je een perspectief moeten bieden van waar ja. het met dit land naartoe gaat. Dan moet je uitleggen ja. hoe we ons geld gaan ja. verdienen... Hoe je je wil aanpassen aan die hele nieuwe wereldorde. Dat, is, dat, dat, dat zijn allemaal zaken die de zekerheden van de mensen ondermijnen. Nou, doe je dat niet, dan blijf je als een uh, land uh, ronddolen. En ga je de ene maatregel naar de andere nemen zonder dat er enige synergie in zit. Ja. En dat is precies de crisis waarin we op dit ogenblik zitten. En dat is wat Zijlstra noemt: onzekerheid maakt chagreinig. Daar heeft hij dan wel gelijk ja, dat, in. Dat geldt ook zo. Dat geldt ook. Maar we hebben gevolg wel een aantal politici ingehuurd. om ervoor te zorgen dat, uh, dat daar richting aan wordt ja. gegeven. En iedereen... Zegt gezegd, ik heb een helder en eerlijk verhaal. Het probleem is alleen dat we tien heldere en eerlijke verhalen hebben... die al een andere, andere richting opgaan. Daar dit speelt hij nou, zelf okay. natuurlijk ook de eigen ja. rol in. Hè? En, en, en, het is niet al alleen verleden. de politiek, hè? Nou, het is toch wel heel belangrijk. Het zijn wij ook, de kiezers. Okay. Ik bedoel, uh, de, de politiek kan ook niet doen dat wat, wat goed is voor het land. Omdat wij ja. ook uh, door ons stemgedrag uh, dat, uh, dat verhinderen. Nou, het is, uh, de stemming zit er lekker in. Ja. En dit waren <laughs> nog maar de ochtendkranten. We hebben zometeen uitgebreid uh, de kans om uh, alles nog even verder te benadrukken. Dit waren die ochtendkranten, maar we kijken zoals altijd nu weer. Het politieke seizoen is echt begonnen. Terug op de afgelopen Politieke Week. Weekoverzicht. En het was een week van Eerstelingen. De eerste troonrede van de nieuwe koning. Leden van de Staten-Generaal. De eerste miljoenennota van de minister van Financiën. Nou, met veel genoegen bied ik u bij wijze van collectors item... het originele papieren exemplaar aan. En het eerste Prinsjesdagdebat. Wat u vorig jaar tekende voor de grootste lastigheid. Nee, dat gaat u nu ook weer opnieuw, meneer Bum. Ja, dat is niet prettig om te horen. Nee, dat snap dat ik het wel. Het gaat Maar dat u nu weer opnieuw zegt... Ja, ik, wil misschien, bijdragen doen, van van ik wil misschien wel meedoen. Ik wil misschien wel meedoen. Dat zegt meer over u heren. In het tv-debat is de participatiesamenleving al goed hoorbaar. Bijna iedereen doet mee. En de toon is ook gezet. Het is niet goed of het deugt niet. En ik ben blij dat er nog één oppositiepartij is in Nederland... die zegt ja. genoeg is genoeg, naar huis en wij gaan het verzet leiden. Nou was dit debat natuurlijk maar de show voor de tv. Als de camera's weg zijn, valt de volgende week wel weer gewoon te praten. Er is een andere koers nodig. Als het kabinet die koers wil uitgaan, dan ben ik een partner. En lukt het met die koers niet, dan staat er nog een andere partner klaar. Dus die deur staat open, kom er maar doorheen. De deur staat open en met die oppositie kan de coalitie zaken doen. Veel lastiger is de interne oppositie in de coalitie oh. zelf. Het schaliegas blijkt een graad in de keel van de PvdA-achterban... en dus stelt VVD-minister Kamp de proefboringen een tijdje uit. Het is niet zo dat ik alleen maar dingen te vertellen heb. Er zijn een heleboel mensen die dingen te vertellen hebben. En niet alleen over het schaligas, ook over de aanschaf van de JSF... lopen de gemoederen binnen de Partij van de Arbeid hoog op. En dat terwijl de kwestie volgens de VVD toch zo simpel ligt. Volgens mij uh, lopen we gewoon het pad af als het regeerakkoord staat. En dan komt daar een besluit uit voort dat we dan een nieuwe straaljager gaan aanschaffen. Voor de VVD is het dus makkelijk. Die is al lang de brug over. Maar geen enkel besluit is makkelijk voor de Partij van de Arbeid. Een partij die, zoals vandaag in de krant staat, op de brug blijft heen en weer rennen. Dit is zo'n ingewikkeld onderwerp voor de Partij van de Arbeid. Anoniem slaan PvdA-fractieleden over de JSF van zich af. Oproer onder de leden dreigt. En partijleider Samson probeert dat nog in de kiem te smoren. We hebben nog geen standpunt ingenomen. Kijk, ik weet niet of ik dit besluit kan steunen. Eén jaar na de verkiezingen. Vele akkoorden verder. En met een miljoenennota waaraan al wordt gesleuteld... nog voor de Tweede Kamer erover heeft gepraat... is het beeld binnen de coalitie weinig vreedzaam. Maar goed, het was de week van Prinsjesdag. Het nieuwe parlementaire jaar is officieel geopend. Dus laten we om in die sfeer te blijven. Dit overzicht ook maar gewoon afsluiten met een bede. Ieder voor zich God voor ons allen. Tros, Radio 1. Het is al acht minuten voor half twaalf. En u luistert naar Tros, Kamerbreed, met de gasten André van Es. Voor GroenLinks is hij wethouder, werk, inkomen en, daar komt het woord, participatie in Amsterdam. Dat wist u toen nog niet. Mevrouw van Es, dat dat zo'n belangrijk Precies. woord zou worden. Mm -hmm. En in de troonrede. Stond het. Maar goed, Staf de Pla, Partij van de Arbeid, Wethouder, Financiën in Eindhoven... en Defensiespecialist op de Wijk van het De Heek Center for Strategic Studies. Ja, nou ja, we gaan toch maar gewoon door met de actualiteiten. Dat was het maar omdat ook vanmiddag de Partij van de Arbeid leden een mogelijkheid hebben om te praten, onder andere over de JSF... en de algemene beschouwingen die volgende week zijn. En dan maar te beginnen bij u, meneer de Pla. Oproer in die fractie van de Partij van de Arbeid over het JSF-besluit... Uh, anonieme Kamerleden die in de Volkskrant uh, boer roepen. En uh, nou ja, ze voelen zich gepasseerd. En Diederik Samson die uh, wilde eigenlijk geen open debat. mee hij heeft allemaal weer gast teruggenomen. Want uh, er is nog helemaal geen besluit als het aan de fractie is. Hoe moet je dit nou wegen, dit standpunt? Kijk, het moeilijke van de, binnen de Partij van Arbeid is altijd dat er, als het om wapen aankopen gaat, mensen twee zielen in hun borst hebben. Dat heb ik zelf ook. Aan de ene kant denk je, wapentuig kopen, dat willen we niet. Dat is met de, de traditie van het gebroken geweertje. Maar de andere kant is de Partij van Arbeid, de partij, internationale partij, die wil meedoen aan, uh, en verantwoordelijkheid nemen als het gaat om uh, wereldvredesmissies. Uh, en dan elke keer als je dan weer wapens moet kopen... want dat is onvermijdelijk als je ook uh, een leger erop na wil houden... dan komt die spanning tussen die ene kant die mensen die zeggen... waar ik zelf ook van ben, van ja, wapentuigen ja. willen we niet... maar de andere kant van mijn helft zegt van ja, maar als ik serieus ben en een leger wil hebben, dan moet ik ook een serieus leger hebben. En dan gaan ze anoniem praten in de krant. Nee, maar dat is, dat is de reden waarom het zoveel spanning in de Partij van Arbeid geeft. Het punt van anoniem praten in de krant dat vind ik iets anders. Dat, als ik het zo zag, denk ik van de ene kant dat niks nieuws zonder redden te proberen journalisten altijd. Ja, Alleen, ik, vond het een beetje, ja, ik vind het een beetje naïef als Kamerlid ben je, heb je een opvatting en dat moet niet uitmaken. Ik vind, dus mijn principe is dat je, als, je, als ik iets vind... dan mag iedereen weten als ik het zeg uh, dat ik het gezegd heb. En het viel me op. En ik weet niet of dat uh, Disney is van alle tijden... of dat nou amateurisme was. Of, want het waren vooral mensen ook waarvan ik denk... Van, die zitten er nog niet zo lang. Want die zeiden van het kabinet die kan... Uh, geen standpunt innemen voordat de fractie erover gesproken had. Denk ik, ja, dat, dus ik, ik weet niet hoe ver ik dat, uh, dat moet uh. wegen, maar ik snap de, de onderstroom. En ik hou niet van anoniem. Uh, zeg wat je vindt. Dat anonieme dat hadden ze sowieso niet moeten doen. Uh, wij twitterden daarover. Ja. Uh, dat is ook de reden dat u hier zit, het, ja. omdat u daar nogal fel op reageerde. U twitterde toen. Uh, net als grote delen van de Tweede Kamer is deze fractie misschien niet toegerust om in moeilijke tijden verantwoordelijkheid te kunnen en durven nemen. Dat is maar nogal een uitspraak die u daarmee doet. Ja, het zegt iets was... over de kwaliteit van Kamerleden en nou, het... ook over de kwaliteit van de Partij van de Arbeidsfractie. Dat zegt iets over. Dat de reden waarom ik zo fel reageerde had alles te maken waar we het net over hadden, over dat debat wat ik dinsdagavond zag. Terwijl ik denk van, iedereen is het erover eens... dat we in Nederland nu stappen moeten zetten. Uh, en dan zie je dus zes uh, kibbelende heren. Mm -hmm. En dan lijkt dat was dat het, dat is dat punt wat ik net zei, dat, dat, dat baal ik ontzettend van dat mensen die in de Tweede Kamer zitten toch het hoogste orgaan, het democratische orgaan in Nederland dat die niet in staat zijn om te denken: jongens, het is een bijzondere tijd. En natuurlijk sta ik onder druk en het is steeds moeilijker om herkozen te worden. Dat ze meer bezig zijn met hoe ga ik de volgende verkiezingen winnen in plaats van hoe ga ik de problemen in het land oplossen? Want daar oplossen. zijn ze meer mee bezig, vindt u? dat ja, als ik dat, uh, dat beeld goed. zie. En, en dat vind ik erg. In de jaren negentig had je wind mee uh, naar, naar Hellingen af fietsen. Dan kan je dat permitteren. Maar nu moeten we echt met z'n allen. Ja. En ik had gehoopt na vorig jaar. Toen de VVD en de Partij van de Arbeid uh, bedacht hadden. van We moeten dat nu samen doen. Uh, dat wordt meer met min min beeld van. Uh, dat we de komende paar jaar een paar ingewikkelde uh, processen doorgaan. Waar Nederland doorheen moet. Mm -hmm. En dan zie ik dit deze week. En dan denk ik van shit, dat gaat het niet worden. Ja, maar goed, zo'n fractie staat wel onder leiding van iemand. Onder leiding van Diederik Samsom in dit geval. Die heeft het dus kennelijk ook niet goed in de hand. Of stuurt het niet goed. Of... Nou, daar, gaan we, daar ga ik pas een definitief oordeel over vellen. op het moment dat, het, uh, dat de uitslag bekend is. Kijk, het is in ieder geval wel duidelijk dat. Ja, welke uitslag? Welke uitslag, bedoel? uitslag? Ja. Nou ja, of we over een tijdje, als al die beslissingen genomen moeten worden, uiteindelijk Kamermeerderheden zijn gekomen om, uh, om die beslissingen die nodig zijn in het land uh, te nemen. Nee, maar goed, in zoverre uh, uh, is zijn leiderschap onvoldoende op dit moment dat Kamerleden kennelijk de behoefte voelen om anoniem in de krant te zeggen wat ze vinden. Ja, kijk, het ligt aan ja, het, het, ja, natuurlijk. Uiteindelijk is de leiding altijd verantwoordelijk. Daar hebben we als bestuurder ook als er allerlei dingen moet je in de organisatie. Denken, ja, nee, ik denk even van ja, We ja. ja. moeten ook nee. in de toekomst denken. Nee, dit vind ik echt flauw. Ja. Hoezo moet ik aan de toekomst denken? Nou ja, u aarzelde. Ja, omdat ik een ingewikkeld vraag. Omdat ik het een moeilijke vraag vind. En een moeilijk antwoord. Nee, het antwoord vind je moeilijk waarschijnlijk. Ja, en dan, dan, dan, dan, dan jij suggereert nu: ik moet je aan de toekomst denken alsof ik vriendelijk moet blijven om, nee, om aan mijn baantjes te komen. En dat, daar reageer ik zo op. Nee, het is een moeilijke vraag, omdat je moet bedenken. Uiteindelijk is altijd de leiding is verantwoordelijk voor hoe dingen lopen. Mm -hmm. Alleen je moet ook proberen, en dat, had ik, dat heb ik in die tweet gedaan, ook de vinger leggen op waar de zeg maar, individuen die onderdeel van die organisatie zijn, uh, in mijn ogen ook de, zeg maar, in de eigen spiegel moeten kijken. Als mm -hmm. Kamerlid, dat herinner ik me nog goed, ik was heel erg geïnteresseerd, interesse, iedereen vond mij interessant, tot ik in 2002 werden verkiezingen verloren en toen was ik uit de Kamer en toen bleek ik in één keer mm -hmm. niet meer interessant te zijn. Dus heel veel Kamerleden zijn zich niet mm -hmm. bewust van het feit dat dat de omgeving jou heel erg interessant vindt... omdat je die functie hebt. Dus het gaat in de politiek om de inhoud en de macht van het getal. Ja, bent u eigenlijk zelf voor of tegen die JSF... als u in die fractie zou zitten? Of sowieso als PvdA-lid? Als PvdA-lid. Nou, ik heb me daar. Ik denk dat... Van, gelukkig kopen wij als lokale politiek geen vliegtuigen... maar nee. ik ben, ben echt exemplaar van die dubbele inborst. Dat ik, als ik me eh, zeg moet maar, beslissen. Als ik me moet beslissen... Maar nou, dan maak ik een afweging, denk ik. Uiteindelijk moet er een... Uh, een ik, wil, ik vind dat er een, een defensie moet zijn. Dus hoor er wapens bij. En ik ben niet de persoon die het beste kan beoordelen. Of dat nou F-16's of saaps of, nou ja, of boten zijn. En als dat dan op een gegeven moment dit is... dan zou ik zeggen, ja, dan moeten wij ons daarbij neerleggen. Ja, maar het gaat ook natuurlijk in dit gesprek... en ook in die, uh, uh, in die gesprekken die de Kamerleden kennelijk hebben gevoerd... met een krant, hè, waarin ja. ze zich dus anoniem hebben uitgesproken... gaat natuurlijk ook over hoe voelt men zich in zo'n fractie. Voelt men zich vrij om te beslissen... en om naar eer en geweten een, een stem uit te brengen op dat wat men vindt. Deze Reboni's is bijvoorbeeld opgestapt... ex-buitenlandwoordvoerder in, in de ja. fractie van de partij... Partij van de Arbeid, is opgestapt... omdat zij zich daarin niet meer vrij voelde. Zij had het over coalitiedwang, over fractiedruk. Is ja, dat dan iets wat Kamerleden zich onvoldoende realiseren? Ik ben bang wel, want mevrouw Bonus is, is, is, is uh, diplomaat geweest... dus bij uitstek een functie waarvan je uh, weet dat het uh, schikken en plooien is... om kleine verandering tot stand te brengen. En hoe groter jou, jouw partij is in de Tweede Kamer... Hoe, groter, uh, ja, je, hoe meer je intern mag praten over van wat vinden we. En dan moet het open debat mogelijk zijn. Maar op een gegeven moment is het wel zo dat je met zijn uh, 38e is jouw invloed, hangt, valt of staat met het feit dat jij met één stem spreekt. Want je kan wel zeggen, ik heb het liefst 38 partijen van arbeiders. Nou, we zijn net uh, net werden we al helemaal uh, moeilijk van al die, die kakken van die politici van al die partijen. En als nou ook elke 150 Kamerleden allemaal een ander geluid gaan horen dan haken we helemaal af. Ja, ja. Dus het gemak waarmee wij vinden dat het prettig is dat elk Kamerlid uh, in de openbaarheid uh, uh, zeg maar uh, precies gaat zeggen wat hij vindt, lost niks op. Je moet in de, de fractie politiek moet je uiteindelijk, In de politiek moet je, in de fractie moet je tot het bot Toe, discussiëren. En ja. op een gegeven moment is het, dit wordt het samen. Ja, ik zie mevrouw ja. Van S heel twijfelachtig kijken. Nou ja, het punt is een beetje dat, he, dat intern intensief discussiëren van meningsverschillen tot er een besluit uitkomt. Hm. Volgens mij is dat nou precies waar het hier aan geschort is. heeft. Ik, wat, wat ik van buiten he, uh, uh, zie, is dat juist over dit onderwerp maar een heel klein groepje mensen betrokken is geweest bij de voorbereiding, de meningsvorming, et cetera. Dus. Je kan, vind ik, een fractie van het parlement... met parlementariërs nooit vergelijken met een willekeurige arbeidsorganisatie... waar de leiding de verantwoordelijke is. En je hebt je daarnaar maar, naar maar te voegen. Want volksvertegenwoordiger, je bent gekozen. Je hebt een eigen verantwoordelijkheid. Maar hier, op dit punt, is heel duidelijk... dat zelfs die uh, leden van de Partij van de Arbeidsfractie... laat staan alle leden, laat staan veel mensen in de samenleving... maar dan ook helemaal niet meegenomen zijn... in alle feiten, omstandigheden, ja. argumenten... Die naar een mogelijk besluit zouden kunnen leiden. En dat is, vind ik, vanuit democratisch oogpunt per definitie heel erg slecht. Ja. En nou. even vanuit politiek oogpunt. Bert Wagendorp schreef deze week in de Volkskrant. wat uh, de JSF is voor de Partij van de Arbeid. is Koenders geweest voor GroenLinks. Kun je het daarmee vergelijken? Nou, ik denk het wel, ja. Ik ja. denk het wel. He, GroenLinks is natuurlijk heel, heel hard op zijn gezicht gevallen. Uh, en daar, uh, ik zie daar wel gelukkig wat louteringsprocessen. Maar hier zie je het in de Partij van de Arbeid bij dit onderwerp ook. Ja, en stel nou dat u de Partij van de Arbeid een advies zou mogen geven. Wat zou u dan zeggen? Vanuit ook die ervaring. Ja, dan zou, kijk, dan moet je volgens mij niet ontkennen dat je als Partij van de Arbeid met de Jezus even geschiedenis hebt van. Van draaien, van mening veranderen. Uh, afhankelijk van of je in de oppositie zat. of in de regering. Niet mooi. Uh, je moet nu, nu moet je volgens mij dat Rekenkamerrapport. uitermate serieus nemen. Maar vooral het Rekenkamerrapport zegt. Het kaarman een beetje zegt... Van nou, bij Defensie is nu wel alles op orde... maar tegelijkertijd zijn er natuurlijk nog steeds wel twijfels... of je met deze aantallen de JSF's die, die, die rollen, die functie kan vervullen... die je pretendeert te kunnen vervullen. Nou, Dat moet je serieus nemen. Dan kan je niet terugvallen op de, de afspraak in de coalitie. Die uitruilafspraak. Dit gunnen we dan aan de VVD. Dat kan niet voor zo'n belangrijk onderwerp. Ja, maar dat is dan toch een onmogelijke positie voor zo'n partij. En ook voor zo'n partijleiding. In elk geval heel, heel heel erg moeilijk. Ja, wat zou u er eigenlijk doen als u in zo'n positie zou zijn... Nou ja, kijk, ik, ik moet heel eerlijk zeggen... de loutering van mijn buurman... He, als dat het da? gaat over, ik, ik neig nou toch, als je defensie ja. hebt... dan moet je ook die dingen, die, die, die, die, die straaljagers kopen... die heb ik niet doorgemaakt. Ik vind gewoon zeker in deze tijd... dat het veel en veel te veel geld kost voor oorlogstuigen. Dus dat is vrij simpel. Ja. Maar daar wil ik toch nog maar even aan vasthouden ja, oké, in deze U kwestie. was ooit van de pacifistisch-socialistische partij. Het gebroken geweertje, zeker. Ja. En ik zie hier eigenlijk eigenlijk geen rol weggelegd... voor vredesbevordering... voor deze apparaat. Ja, Rob de Wijk, defensiespecialist. Hoe kijkt u naar zo'n discussie? Ook de politieke discussie daarover? Nou, De echte vraag is natuurlijk... wil je een krijgsmacht en wil je een luchtmacht? Daar gaat het om. En eigenlijk maakt het dan ook niet meer uit... of het een... Uh, wat Stav de Plaat ook zegt, of het een, uh, een Zweedse, een Frans of een Amerikaanse toestel is. Dat maakt mij eigenlijk ook niet zoveel uit. Ik heb ook nooit uh, een uitspraak gedaan... over voor of tegen de ESF. Maar ik ben uh, voor... Een luchtmacht. Dus die 16 moeten sowieso vervangen worden. Die gevangen moeten sowieso vervangen worden. worden. Die zijn onwaarschijnlijk duur op dit ogenblik omdat ze totaal verouderd zijn. Dus die, die exploitatiekosten die reizen de pan uit. Dus daar moet je wat aan doen. En zonder een, een luchtmacht kan je ook de landmacht niet, niet inzetten. Mm -hmm. uh, en ben je ook niet in staat om aan bepaalde missies mee te doen uh, die, uh, die ook teruggaan. Ja, eigenlijk naar internationale solidariteit. Ik bedoel, we hebben de, de, de mond vol in dit land over solidariteit. Maar dit is ook internationale solidariteit ja. om, uh, om mee te doen. Nou, maar, maar om en dan luchtmacht is een van de belangrijkste wapens daarin. Maar om dan toch heel even terug ja. naar de politiek te gaan. Staf de Pla, die twitterde, uh, net als grote delen uh, van de Tweede Kamer. Is, is deze fractie misschien niet toegerust... om in moeilijke tijden verantwoordelijkheid te kunnen nou, dat durven dat geldt niet nemen. alleen voor dit dossier. Daar nou, hebben we ja, het uh, in het begin maar, al over maar, gehad. Maar dat is dus zorgelijk, dat over ja. dit soort zware beslissingen... Uh, ja, nou echt zo'n zware beslissing. Schroom, door mensen die daar niet voor zijn toegerust. Ja, maar ik bedoel, er zitten heel weinig specialisten in de Kamer... die echt weten waar het op draait. Dat geldt niet alleen op het dossier van buitenlandse beleid en defensie... maar dat geldt op bijna alle dossiers. Nee, maar, nee dat, is, dat is denk ik het uh, punt niet. Maar er, wordt een verschil, uh, er worden verkeerde beelden neergezet. Bijvoorbeeld, door, nou, Nou, André van S zegt ook, het is een hele hoop geld. Ja, nee, het is een hele hoop geld, maar het wordt uitgesmeerd over tien jaar. En uh, dat, uh, uh, dat is 400 miljoen per jaar... Er is al 500 uh, miljoen in gaan zitten. Het, als je het uitsmeert... Ja, dan zijn, het, dan zijn het helemaal geen grote bedragen. Wat denkt u wat het kost om de politiewagens van de, te vervangen in Nederland? Dat, dat zijn nog grotere bedragen. Daar nee, hebben we het ook niet over. Worden ook dus, gewoon nee, maar Het, het heeft te maken, en, en, en ik deel absoluut wat hetzelfde het net zei... het heeft te maken met bepaalde tendensen... het constante in de Nederlandse maatschappij... van een zekere mate van neutraliteit en een zekere mate van pacifisme. Dat is geen oordeel, dat is zo. Dat is eigenlijk vanaf de Gouden Eeuw zien we dat in, in Nederland... Nou, dat betekent gewoon dat grote delen van de Nederlandse bevolking, en dat gaat door alle partijen heen, en het is iets meer bij, de, bij links dan bij rechts, grote moeite heeft om A. een actief assertief buitenlands beleid te voeren, inclusief de inzet van, van militaire middelen, en B. om geld uit te geven aan defensie. Dat is altijd zo geweest. Ja, Men zegt het, want dat suggereerde u ook een beetje in uw opmerkingen, ook niet iets over. Leiderschap leiderschap. Maar natuurlijk, uh, dit is gewoon, uh, dit is slecht leiderschap. Je kan, niet, uh, je kan niet zeggen dat ineens dit besluit... Uh, van, uit, uh, van wie noemt nou, u dit dan? Van Samson. Uh, je kan niet zeggen dat dit besluit in één keer uit de lucht komt vallen... want we zijn al elf jaar aan het discussiëren. Ja. En ook, vind ik eerlijk gezegd, dat Kamerleden... die hadden zich toch ook wel eens een keer in die elf jaar... mogen gaan, uh, uh, gaan verdiepen in dit dossier... zodat ze wat beter de ten eisen uh, kwamen. Ja, slecht leiderschap, Staf de Pla. En u bent ook ooit... Uh, daarmee bezig geweest he, met die JSF. Los van de meningen. Maar ik was ook ooit een keer blij dat het geblokkeerd werd. Maar goed, niet om het allemaal terug te halen. Maar slecht leiderschap. Ja, daar ben ik het niet mee eens. Oké. Okay. Maar meneer De Weik... oh, De heer Van der zegt de, de, de, de, de. dat het komt omdat je had het toch aan kunnen zien komen. Nou, het interregeerakkoord is niet voor niks een afspraak uh, gemaakt... dat het dit jaar besloten werd. En het liefst hadden ze natuurlijk gewoon het vorig jaar afgemaakt. Maar we moesten ook nog inhoudelijk moest ook nog een beetje uh. kloppen. En wat ik begrijp, maar goed, ik moet weer beginnen... heb yeah. ik dan ook van mensen uit de fractie die zeggen van... ja, maar dat rapport van de Rekenkamer kwam ons, uit, uh, kwam ons als een verrassing. Niet het rapport zelf dat wisten, we. Nee. Ja, maar, maar de vraag... of je met deze aantallen uh, je internationale uh, verantwoordelijkheid waar kan yeah. maken... Of dat nou klopt of niet. Ja, ik ben wel erg naïef om ja, te denken bedrijf. dat dat anders had gezeten. Want uh, dit is iets waar ik roep dat al tien jaar in de media. Ik ben er, heel, er cons uh, consistent over. Mensen, als je continu blijft bezuinigen op defensie. kan je uiteindelijk niks meer inzetten. Mensen realiseren zich niet dat je voor, dat je voor het bedrag wat we nu aan defensie ja. besteden. eigenlijk maar één van gat kunt inzetten. Nog niet eens op dit ogenblik. Een bataljon van de landmacht. Een paar vliegtuigen, want de meesten doen het niet. Maar Nederland verkeert in crisis. Maar Defensie verkeert al 15 jaar in crisis. U pikt aan het leiderschap van Diederik Samson eruit. Maar je kan natuurlijk ook zeggen... Vertel het eerlijke verhaal, zou zo zeggen. Vertel het eerlijke verhaal, oké. maar Dus ik het te doen, ja. Ja, ja de, nee, maar even tegen afviesje. Maar goed, dat vinden ze niet zo leuk, denk ik, om nu aan herinnerd te worden. Maar de, Samson zit niet in het kabinet. We hebben ook nog een premier en niet te vergeten, een minister van Defensie. Zou die eigenlijk ook niet gewoon moeten zeggen? Dit is wat we moeten doen, want anders kunnen we niks meer doen. Wat u zegt. En dat hoor ik niet. Nee, maar dat wordt natuurlijk al continu weggemasseerd ook in de politiek. Ik bedoel, uh, Kokolijn van Klingendaal, die roept hetzelfde. Al een, al een nee, hele maar tijd. Maar de vraag is waarom de politici het niet roepen? Ja, de enige die en, gisteravond en, als een ja. soort. Dat was nou, ze willen het niet schat. horen. Ze nee, willen het nee, gewoon niet nee, horen omdat dat niet het niet uitkomt. Zeggen. Omdat dat namelijk een rem zet op de mogelijke bezuinigingen... die je, die je, die je voor ogen hebt. En ah, je, ja. je zal het geld ergens vandaan moeten halen. En op dit ogenblik is er gewoon geen draagvlak voor defensie in, in Nederland. Nederland raakt naar binnen gekeerd. wil geen, geen solidair actief buitenlands beleid voor. Nou, dan krijg je dit soort dingen. Dan moet je, dan moet je niet raar opkijken dat je vervolgens... Een, een aanschaf doet waarmee je niet zo gek veel kan. Ik bedoel, realiseert u zich... Noorwegen heeft 52 uh, JSF'en gekocht. Dat land heeft het derde van het aantal uh, inwoners van Nederland... het derde uh, van het uh, nationaal inkomen van Nederland... en een defensiebudget dat kleiner is. Ik bedoel, waar hebben we het nou eigenlijk over? Wat al? een heerlijk land. <laughs> nou, minister Hennis kwam, uh, kwam op Prinsjesdag... met haar lang verwachte visie over de krijgsmacht. Wat, ja. wat, wat is u in die nota opgevallen? Nou, dat het natuurlijk gewoon niet echt een visie is. Okay. Uh, het is een, uh, en dat kan ook niet als je zo moet bezuinigen. En je nou ja, moet zij e zegt, ik bezuinig niet. Ik voer alleen nog maar de bezuinigingen uit... die tot nu toe nog niet zijn uitgevoerd. Want, zegt ze, de administratie van Defensie... is 15 jaar lang een zooitje geweest... en ik ben nu bezig met de rommel op te ruimen. Ja, dat zegt elke minister. En elke minister zegt ook uh, dat het uh, dit keer echt absoluut um, uh, afgelopen is met de ja, uh, de Beek zei he? dat Dan al, ik, ik heb nog even af. nagezocht. In 1993 oh. zei Relis de Beek bij de introductie van de uh, van de prioriteitennota. Oh, dat is ja. eigenlijk waaruit de huidige krijgsmacht is ontstaan. Ja, nu kan het echt niet meer. Nu hebben we de bodem bereikt. Nou, dat wat? Dat was nog niet eens het begin. begin. Ja, zegt, uh, <laughs> zegt zij nu ook. Er zal niks meer van afgaan. Ja, uh, en, en zij zegt ik heb de ambities nu aangepast. Het geld blijft hetzelfde. Althans er worden nog bezuinigingen. Ja, maar maar, maar dat kan natuurlijk gewoon niet. Ik nee? bedoel, kijk, kijk naar het rapport uh, van de Raad van State. Over de bezuinigingen. De overheidsfinanciën met de huidige maatregelen zijn niet houdbaar. Dus er komen gewoon nieuwe bezuinigingen aan. En wat een groot probleem is. Dat, dat zijn al die incidentele maatregelen die continu worden ge genoemd. Zoals, uh, nou, er zijn allerlei taakstellingen, er zijn apparaatskosten die naar beneden moeten gaan, efficiënkorting. Ik bedoel, iedere keer zie je het weer gebeuren. Dat zijn sluipmoordenaars. Dat is een sluipmoordenaar, vooral voor een uh, ministerie dat al met bezuinigingen op bezuiniging te maken heeft gekregen. Nou, dat gaat gewoon door. En uh, de minister die kan, uh, die kan zeggen van dat dat niet gaat gebeuren. Maar als ik het rapport van de Raad van State lees. dan weet ik gewoon zeker dat de volgende bezuinigingen er alweer aan zullen komen. Maar dan komt toch de vraag op tafel. dat kan zo toch dan niet doorgaan? Nee, maar dat zeggen we al 15 jaar. dat ja. het zo niet door kan gaan. En het gaat dat toch komt... door. En ja. dus? Wat, wat, nou, wat is uiteindelijk de nou, oplossing? Wat ogenblik, hebben wij dan voor krijgsmacht? Nou ja, het is nu al niks meer. Maar dan, moet, dan kom je echt op, ja, dan kom je op de vraag. Of je überhaupt nog een keizer van wil hebben. Of zou misschien een Europese krijgsmacht moeten worden. Nou ja, als je dat zou willen doen. Maar uh, dat betekent het opgeven van een hele hoop oh. soevereiniteit. Ik zou er een groot voorstander van zijn om dat te doen. Maar dit vloek in de kerk, dat kan gewoon niet. Ik bedoel, er is bijna geen Nederlander... Uh, die nog uh, de Europese Unie een warm hart uh, toedraagt, laat staan... dat hij nog meer soevereiniteit wil overbrengen uh, naar, uh, naar Brussel. Dus dat, dat gaat gewoon niet gebeuren. Ja. Nee, het is een kwestie van politieke prioriteiten stellen. En wat politici niet vergeten is, denk ik, een essentieel verschil... Uh, met, laten we zeggen, 15, 20 jaar geleden. Dat is dat, uh, dat de politiek geen verschil meer maakt tussen high en low politics. Wat leg dat het bedoelt, het uit. Leg high uit. politics, dat gaat, over de, uh, dat gaat over de veiligheid van je land. Daar zit defensie in, daar zitten de inlichtingdiensten in, daar zit de politie, zit in, daar zit de, uh, de krijgsmacht in. Dat zijn dingen die je als politiek zelf moet bepalen. Je, kun je eigenlijk bij wijze van spreken... je niet je oren laten hangen uh, uh, naar het publiek. En dat zijn ook typische staatstaken. Je, dat zijn staatstaken. Ja. En als het fout gaat in de zorg... Of in uh, de so sociale voorzieningen. Die trouwens een, dat zijn megabudgetten vergeleken okay. bij Defensie. Als het daar fout gaat, dan kan je altijd uh, je pijlen richten op de graaien in de zorg. Uh, uh, luid die de zaken niet goed op orde hebben. Fout die er zijn gemaakt. En dan kan je maatregelen nemen. Bij Defensie, bij de AVD, bij buitenlands beleid. sta jij echt volledig 100% aan de paal. En dat weten de meeste politici niet meer. Ja. Is dat misschien ook de naïviteit, meneer De Plaat, waar u het eerder over had? Die herken ik hier niet zo in. Beschikt uh... u van zo'n verhaal eigenlijk? Dat is wel heel duidelijk. Van Rob de Wijk... Nou, hij zegt twee dingen. Hij zegt namelijk ene kant het verhaal van... ...de defensie kan je niet verder op bezuinigen... ...want anders kan je beter helemaal niet stoppen. Mm -hmm. ja. Nou, dan, dan, moet je, dan is het natuurlijk terecht dat je de vinger bij dat rekenkameronderzoek uh, legt. Ja. Van, ja, als het dan blijkt dat je met dit bedrag uh, die, te weinig vliegtuigen kan... ...dan moet je inderdaad bedenken of het wel verstandig is. En wat is het tweede wat hij zegt naar nou, uw idee? Het tweede dat hij zegt, en dat is wat ik niet met hem eens... ...dat hij zegt het onderscheid tussen de rol van de politiek... ...bij uh, zeg maar, dingen waar de veiligheid over, betrekking over heeft... ...en de onderwerpen in zorg... Waar je de schuld aan een ander kan geven. De high en de low policy. Ja. Dus terwijl ik denk: van ja, dus ook als het gaat over de efficiëntie bij defensie. kan je dezelfde dingen doen als bij zorg. namelijk met bureaucratie, slechte organisatie. Ja. En ook bij de, bij de zorg kan je, ontkom je op een gegeven moment niet aan. Ja, dat zie je nu toch ook. dat dus lees door interviews ook. en wat er in de zorg aan de hand is. Dus mensen hebben allemaal kritiek op het feit dat de zorg. de bureaucratisch is. Hmm. Dat, die, die, dat de professionals meer ruimte moeten krijgen. Dat het meer in je eigen buurt is en dat het goedkoper moet. En dan kan je niet zeggen: van ja, dat kan je allemaal die bij andere lijken. De politiek zet tenminste wij lokaal ja. zeker, en ook de landelijke politiek zet op dit moment vol in de wind als het gaat hoe wij de zorg in de toekomst vorm gaan geven. Ja. Dus ik snap dat onderscheid snap ik niet. Maar ja, het is, een is groot ook... Verschil, ja. hoor. Echt een groot verschil, want hier ben je volledig voor verantwoordelijk. Ja. En een ander uh, punt is, is dat door 20 jaar bezuiniging ja. bij Defensie je niet gek moet opkijken... dat als je alleen maar in reorganisatie zit... echt alleen maar... en ik heb dat uh, zelf in de jaren jaar negen, in maar, uh, meegemaakt bij Defensie... en het is alleen maar veel erger geworden. Totale reorganisaties. Ja, dan moet je niet gek opkijken uh, dat... Uh, dat je op een gegeven moment zaken niet meer onder controle hebt. Bedoel, ja, nee, een, een normaal is, bedrijf zou een fiets zijn gegaan. Dat is, dat is nog iets anders. Dat, dat, he, dat, dat ben ik wel met je eens. Dat ja. bij de, he, defensie, dat is rechtstreeks... Uh, he, dat is niet op afstand gezet. Maar het feit dat in de zorg... of als, ook als het gaat over de arbeidsmarkt... vanuit de politiek heel gemakkelijk gezegd wordt... He, we zetten dat op afstand... andere organisaties ja. moeten het doen... dat vind ik net zo goed de verantwoordelijkheid van politici. En als daar dan dingen misgaan... en mensen krijgen niet meer... Niet Waar ze recht op hebben, maar wat ze nodig nee, maar hebben. Nee, maar zorg en onderwijs zijn, keihard, zijn, niet, zijn niet de, keihard, de oude kerntaken waar de politieke, politiek verantwoordelijk, volledig de, verantwoordelijk voor is. De veiligheid is, zo. is dat ja. natuurlijk het wel staat ook daarmee, gewoon, daarmee... Het staat ook gewoon in de grondwet. De, de, de, de, de regering heeft het oppergezag over de krijgsmacht. Het staat gewoon in de grondwet. Ja, ja, het dus waard, niet is niet anders verantwoordelijk voor buiten ongelijk. Nee, niet op deze manier. Niet, niet in de termen van gezagsverhoudingen. Daarmee zijn we wel meteen ook bij. Daar heb je gelijk. Daarmee zijn we wel meteen ook bij uw onderwerp aangekomen, mevrouw Van Es. Want en trouwens ook bij dat. Van Staf de Pla. Want in de miljoenennota staan ook allerlei maatregelen genoemd. waarbij de gemeenten, de Zeker. lagere overheden, allerlei taken krijgen toebedeeld. We gaan van een verzorgingsmaatschappij naar een participatiesamenleving. Nou, Kees zei het net al, in uw omschrijving, in uw portefeuille is ook participatie opgenomen. Ja. Wat, wat bedoelt u, denkt u, wat bedoelt het kabinet, denkt u, met participatiesamenleving? Nou, wat het kabinet daarmee bedoelt, daar ben ik nog steeds niet zo goed achter. Uh, maar als je daarover nadenkt... en dat heb ik natuurlijk toch veel meer gedaan inderdaad, om dat uh, op lokaal niveau... dus als te herkennen. Wij al veel langer bezig zijn met participatie in de zin van... He, het is ongelooflijk belangrijk dat iedereen kan meedoen... Uh -huh. Aan de maatschappij, aan de samenleving. Ja, daar zit, zit een kan- een mag element en mag-element in ook en een moet-element in. Ja. Je, ik vind het ontzettend belangrijk dat mensen, en ik zie in Amsterdam ook hoe urgent dat is dat alle Amsterdammers kunnen meedoen aan ja. die Amsterdamse samenleving dus ook, ook kunnen werken, werk kunnen vinden, betaald werk kunnen vinden. Of als ze dat niet hebben, op een andere manier mee kunnen doen. Maar er zit natuurlijk steeds meer. En ik heb het idee dat vanuit het kabinet gereden meer dat moeten in zit. Je moet het zelf doen, want wij doen het niet meer. Ja. Dus dat element juist van afbraak van de verzorgingsstaat. Terwijl in mijn opvatting is dat meedoen nou juist zo ongelooflijk hard nodig... om die verzorgingsstaat mee in stand te houden. Ja, het bracht Wouter Bos in zijn column in de Volkskrant tot de uh, verzuchting. Hij denkt dat het Amerikaans klassiek liberaal is, dit nieuwe... Participatie denken En daarmee zou de overheid zichzelf uiteindelijk marginaliseren. Is dat ook nou ja, een dat, dat, Ik ben het in de, met zijn analyse eens... als je de stukken nu leest, tot je door laat dringen... hoort wat er over gezegd wordt... en de maatregelen ziet. Uh, het is, want als je echt zegt een participatiesamenleving... Uh, dan zie ik dat het heel hard nodig is... dat de overheid juist moet interveneren. Mee moet doen zich anders moet opstellen, mm -hmm. maar wel iets moet doen. Ja. En dus bijvoorbeeld heel erg hard zorgen... dat er werkgelegenheid is. Ik heb gisteren in Amsterdam weer op een banenmarkt geweest... die wij organiseren voor jonge, maar ook oudere werklozen. Dan spreek ik een aantal mensen, dan spreek ik... Nou, ik sprak twee groepjes jongens. Eén van 17 jaar en een ander groepje van 25 jaar. Hebben hun school niet afgemaakt, hebben geen diploma... komen niet aan de bak. Uh, ik voorzie als ik kijk naar de werkgelegenheidsmaatregelen... die nou wel of niet getroffen worden... dat ze ook niet aan de bak gaan komen, dat ze niet nodig zijn... Dat, um, dat, dat, dat ze dus niet meegaan als de economie doen. aantrekt, dat zij er buiten vallen. Zij gaan en niet ik meedoen. vind het wel mijn verantwoordelijkheid... dat zij wel meedoen en wel aan het werk komen. En dan heb je echt andere maatregelen nodig... en een andere overheid die wel wil interveneren... en het niet op afstand zet. Ja. Staf de plaat, die verzuchting van Wouter Bos in de Volkskrant. Dat hij bang is dat het eh, nou, klassiek Amerikaans liberalisme is. En hij zegt ook aan het eind van zijn, zijn stuk... zeg me dat het niet zo is. Hij verwacht van de Partij van de Arbeid... een andere opstellingen in deze coalitie. Met deze definitie van participatiesamenleving. Ja, toen ik had last van, van Wouter. Had ik echt zoiets van. Dit is, nou, zo herken ik hem weer echt als een econoom. Die participatiesamenleving luidt er als een. Begrip in, het, in het de economische verzorgingsstaatsdiscussie plaatst. Terwijl ik, ik, kom uit Zuid, uit Eindhoven. Daar zeggen wij, we hebben geen uh, vruchtbare bodem. We hebben geen grondstoffen, we hebben geen haven, we hebben elkaar. Dus, de, dus dat is ook de basis geweest voor de economische kracht die Eindhoven nu uitstraalt. Het is dus namelijk uh, dat die samenwerkt tussen overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen. En ik zie dus participatiesamenleving veel meer. in iets waar ik in de stad zie, is dat er heel veel mensen uh, eenzaam voelen. Of dat mensen zeggen, ik wil graag meebeslissen wat er in mijn buurt gebeurt... en beste overheid, laat mij meepraten. Dus het, het idee, en daarom was ik ook zo verbaasd... dat de SP er zo tegen was... Ja. wij zijn toch verdomme dat we willen dat mensen de kans krijgen om mee te doen? Want wat is nou het probleem geweest van, van, van het verleden? Dat de mensen die een uitkering kregen... werden op de bank thuis neergezet en niemand keek er zich maar naar ze om. Mensen die zorg nodig hebben. We regelden de zorg, maar we keken niet om naar de zorg die ze echt nodig had. Namelijk aandacht. En volgens mij is dat wat ik, als je het hebt over de ja. samen, dat, dat wat ik erover ja, sta. Als u mm -hmm. net naar uh, André van Es goed geluisterd heeft... dan vreest zij. maar corrigeer me ja. mevrouw van Es als ik het anders uh, samenvat... dan vreest u juist dat die overheid... Uh, zich eerder terugtrekt. Tuurlijk, maar, dat gaat er en, wel maar, maar dan gaat zijn wel die, die ja, toch. Maar je moet dat mensen die eenzaam zijn en mensen die uh, geen diplomas hebben en mensen die geen werk hebben en mensen die gewoon uh, tussen de plinten in de knel ja. zitten, die moet je toch helpen als ja. overheid. Maar, dan, maar dan, is het ook, dan is er één... Uh, natuurlijk moet dat. Alleen dan is de vraag of of ik eenzaamheid het verhelp met er een ambtenaar op af te sturen. Dat zal André van ook niet denken dat dat de oplossing is. Als ik mensen aan het werk wil krijgen, dan moet ik er geen ambtenaar op, op, op afsturen. Maar dan moet ik zorgen dat in onze stad werkgevers hun verantwoordelijkheid nemen. En dat we het klimaat creëren dat de mensen goed opgeleid zijn. dat er ook banen zijn. En dat is de rol van de overheid. En ja. natuurlijk is het zo dat als je wat Wouter zegt. dan heb je gewoon het ouderwets liberale deel van de participatiesamenleving, Wij zijn er alleen maar voor de mensen die uh, ziek, zwak en misselijk zijn. Terwijl volgens mij, als ik dan het interview met uh, Jeroen Dijsboom die, die, die heeft dan gezegd. Nee, het is niet waar. En wat meneer wat, wat, wat Wouter het ziet. Dan denk ik van het woord participatie samenleving. Ik zou het zonde vinden. Ja. Als we het uh, participeren nu ineens in een negatief dagelijk zeggen, terwijl juist ja. de, de, de dwang, ja. uh, de de wens van mensen om mee te doen, wordt daarmee in één keer, daar uh, zouden we er ja, niet meer stuk nou, over. Kijk, Rob de Wijk zei straks aan het begin. Hè, voorkomen terecht. Kijk nou in welke wereld je leeft. En, hm. hè, die, die, die, die grote wereld met open grenzen, hm. waar de, volgens mij de economische concurrentie keihard is ja. en waar je als je met z'n allen daar nog een rol in wilt blijven spelen... en je, jou, je eigen mensen ook een kans wil geven... echt uh, andere dingen moet doen of dingen beter moet doen. Ik voorzie dat, uh, he, dat als je er niet in slaagt om bijvoorbeeld een soort van... Tweede kans, delta-plan-achtig onderwijsbeleid te voeren, waarbij echt veel jonge mensen of ook vrouwen die uit het arbeidsmarkt zijn, het eigen lokaal om het te doen. wat is onze nee. verantwoordelijkheid ja, om dat te doen. Dus dat doe ik ook. Nou, dat dan. doe ik ook. En dat, en dat moet ook. En dat werkt ook heel goed. Nou. Alleen, ja, nee, maar als ik dan kijk naar de maatregelen die vanuit het kabinet komen, dan voel ik me daar niet in gesteund. Want, als je kijkt naar, naar de minder dan, geld. Nou, ja, voor reintegratie krijgen we minder geld, maar dat, maar dat vind ik zelfs nog allemaal tot daaraan toe, want je kan met heel veel minder, dat bewijzen wij ook, dat doen we ook in Amsterdam, met minder middelen beter presteren als het gaat over rechtstreeks de ondernemers erbij betrekken om mensen aan het werk te helpen. Maar het helpt niet als je dan zegt, nou werknemers als jij mensen een leerwerkplek wil geven dan geven we je daar minder financiële ondersteuning voor. Het helpt niet als je die zelfstandigen, die vind ik tegen de klippen op, zelfstandigen zonder personeel de ZZP'ers tegen de klippen op euh, blijven ondernemen, aan de gang blijven als je dan zegt, nee, je gaan jouw belasting verhogen. Ja, nee, maar dan, dan moet je halen. dat laatste punt het het helpt, niet als je, het, helpt niet, het helpt niet als je dan zo gaat bezuinigen op de kinderopvang, dat je nu ziet dat mensen hun kinderen ervan afhalen en minder gaan werken. Dat helpt allemaal. Dat gaat andere kant op. Ja. Dan zorg je dat je juist dat je mensen eruit duwt in plaats van, mijn, mijn stelling is, je moet zorgen dat onze jonge mensen de beste kunnen zijn in hun vak, in en, hun werk, en ja, wat ze doen. En, ja, en nu als u dit zo opnoemt, hè, al die, ja. die onderwerpen, kinderopvang en zo, ook zo'n heikel punt. Ja, nou niet om in verwijten te, oh. te oh. denken, maar naar wie wijst u dan? U wijst naar het kabinet toch? Daar, op dit moment. VVD-kabinet, daar wijst ja, u naar. Daar wijs ik naar. Want het Staf de plaat volkomen gelijk. Als ik, ja, bij de gemeente. Ik zit in het college met het VVD en de Partij van de Arbeid. Wij zijn het daar wel over eens. En wij doen dat ook. En ik zie mijn andere collega's in andere gemeenten dat ook heel hard maar doen. Maar dan makkelijk. wijs ik echt naar het ja. kabinet. Als ik belastingmaatregelen van het kabinet zie. Dan, dan, en, en de maatregelen de miljoenen die in. Wat zij dan zeggen, dat is ter bevordering van de werkgelegenheid. Uiteindelijk gaat er niks naar bevordering van de werkgelegenheid. Ja, dat vind ik, dat vind ik de fascinerend. Dan. Want ene kant, uh, Het is een heel naar verhaal eigenlijk. Hè? Ja, nee, maar het, het, het grappige... van, Ja, maar wat we nu aan het doen zijn... is precies wat we die mensen verwijten in Den Haag. Dat we nu alleen maar zeggen wat er niet deugt. En ik denk van ja, die 600 miljoen die er nog aan werkgelegenheid is... wij mogen het invullen. Als je zegt dat het niet goed ingevuld is... dan is dat een brevet van onvermogen naar onszelf. En ik nee, natuurlijk al, hebben de, de, al die de... mensen die ook zitten te luisteren... die ja. herkennen zich natuurlijk wel ja, nee. in dat verhaal. Ook kinderopvang, hè. mensen ja. halen die... Uh, de kunnen het gewoon niet betalen. Uw partij heeft daar altijd voor gepleit. U zit in het kabinet, u moet dit verdedigen. Is het wel te verdedigen? Nee, maar het, het probleem is dat, en dat is, sluit ik aan bij Rob van der Wijk, dat het probleem is als wij niet, en dat sluit ook heel erg wat Jeroen Dijsbloem eigenlijk gezegd al heeft. Ja, zou... als, als wij niet erkennen dat we een probleem hebben in het land, dan moeten wij inderdaad. Nou, dingen. dat erkennen we wel, eens ja, nee, maar, maar. Maar het probleem euh... is een beetje dat we lijken of iedereen uh, het probleem wel ziet, maar dat het, uh, de oplossing bij een ander moet liggen. Dat zelfs vorige week zonder, dacht ik in het trouwend onderzoek, dat we weer behoefte hadden aan de Sterke man. Sterke nou, daar we hebben hier een defensiespecialist. specialist dag van, ja, daar hebben we allemaal behoefte aan. Totdat hij iets gaat doen wat ik niet wil. En dat, ja, dat, is, ik bedoel, en dat is een beetje het probleem waar we in Nederland mee zitten. Natuurlijk heb ik ook heel veel kritiek op de plannen, maar ik denk dat het beter kan. Uh, maar ik kijk vooral aan, van wat zit er in die plannen waar ik de werkgelegenheid in onze stad mee kan, uh, kan vergroten. He, dat extra geld voor energiebesparing, nou, die fondsen voor de financiering van MKB. Daar, dat levert baan op. En ik zeg altijd maar de lichtpunten van de economie die zie je bij ons in de stad en het gaat om hoe we dat uh, aanpakken en wat ik ook weer mee ga zitten klagen ik ben het er een beetje wat je hier nu ziet is gewoon de afbraak van de verzorgingsstaat omdat niet meer te betalen is en toen ik die participatiemaatschappij hoorde... toen dacht ik, ja, dit is een zoek het maar uit maatschappij. Dat is niet waar. Uh, nee, maar zo kwam het wel over. Uh, en dat kan ook bijna niet anders... omdat je namelijk het gewoon niet meer kunt betalen. Je moet gewoon een aantal heel harde keuzes uh, maken. En dat gaat gewoon ten koste van je sociale voorzieningen. Ja, kijk goed, kijk zegt... hoe die de pan uit uh, zorg, en, zorg en sociale voorzieningen reizen totaal de pan uit. Dat blijkt ook uit het rapport van de Raad van State. Maar toch kan ja, maar er gewoon een nog? Van keuze in. Ja, maar natuurlijk je kan zitten er, kiezen, er in. Je kan ja. kiezen, en, en ik vind het... Onacceptabel dat je een jonge generatie echt erbuiten buiten zet... en niet de kans krijgt om mee te... Ja mee bij te trekken maar en mee denk, te doen. Ik, denk, te dat te participeren. Wat, ik denk dat er nog wat, is wat anders er aan de hand het is. Het is denk ik bijna onmogelijk om een echte participatieve maatschappij te creëren in onze huizige maatschappij. Als je kijkt hoe die in elkaar zit. Hè, pak weg, de helft uh, van, de, van de kiezers is bijna afgehaakt. Uh, uh, er is een sprake van de zekermaatste van hedonisme, Oftewel je bent op zoek naar instant bevrediging. Solidariteit is weg uit uh, grote groepen. Dan wordt het heel erg lastig om juist mm. zo'n concept uh, te introduceren. Hoewel ik er op zich Helemaal niks op hele ja, tegen. Nee. Je bent er al zo lang ja. mee bezig, mevrouw, van es, ja. de participatie ja. in Zeker, Amsterdam. Zeker. Ja. Zeker. Iedereen erbij trekken. En, en ik, zie ook, ik zie ook dat okay. heel veel mensen de bereidheid hebben, het graag willen, creatief zijn, de ideeën hebben. Maar ik vind dat die overheid ook veel creatiever kan zijn uh -huh. en moet zijn. Uh -huh. En juist ook dat moet ondersteunen en stimuleren. Ja. En wat en u eigenlijk zegt weg. is geef me daar de instrumenten voor. Neem maar die niet af. Precies, haal die niet weg. Maar instrument Want, is wel geld. En hoe kom je ja. daar dan aan? Ja, ja. maar nou, wat er nu gebeurt, als je kijkt naar belastingmaatregelen... aan de ene kant wordt er toch he, gekozen voor minder belasting... en aan de andere kant wordt er dan geld ingepompt... waarvan ik dan uiteindelijk denk de uitkomst helpt niet om meer mensen aan het werk te krijgen. Okay, we zouden ja, maar... er nog heel lang over door kunnen praten... maar helaas, de tijd drinkt. Ja, in ieder geval is de samenvatting wel dat het gaat om keuzes maken. En daar hebben heel veel politici op dit moment wel veel moeite mee. Zo kan het ongeveer geweldig wel samen... Dat, dat is wel een conclusie. Ja. Onze okay. gasten aan tafel hadden geen moeite om hun keuzes neer te leggen. André van Es, Staf de Pla en Rob de Wijk. Dank voor uw komst. Dank je wel. De redactie deden vandaag Roelien Axe, Lisbeth Wisman en Jasper Stoorvogel. En de techniek was in handen van Nico Verhoog. Na het nieuws eerst Argos, daarna de Tros weer met In Bedrijf. En Kees en ik zijn er volgende week weer. Van 11 tot 12. Graag tot dan. Dag.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 Morgen in de perstribune praat Govert van Brakel met orkestleider Cor Bakker... over de toekomst van live muziek op televisie. Cor, wat ga jij doen vanaf september in het nieuwe seizoen... als je geen werk meer hebt bij de grootste amateur van Nederland? Nou, Paul, ik ga heel veel doen, hoor. Voetbaltrainer Dwight Lodeweges verklaart het succes van zijn club Cambuur... Ik ben gewoon heel blij dat je publiek ook weer zo blij is. Dat is mooi, dat is een mooie beloning voor ons. In Cassie kijken het blik op tv-toneel. En oud PSV'er en Ajaxiet Frits Zoetekouw blikt vooruit... Op de wedstrijd PSV Ajax. Het wordt altijd even moeilijker, even spannender. De thuisclub gaat uh, drukken. Neem ook plaats op de perstribune. Morgen vanaf kwart over twaalf. Op Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Succes dwing je af. Succes maakt van een betonvlechter een tapisseur concreet. Een boer wordt agrarisch ingenieur. En een stratenmaker wordt een infrastructureel planner.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 Met 20% bijtelling, ook als achterkradsautomaat. Dit is Radio 1.